Goedemorgen, ik ben Dileke Eerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Jonge transpersonen bestellen online illegale medicijnen om alvast in transitie te gaan. De officiële weg via een ziekenhuis vinden ze te lang duren omdat de wachtlijsten oplopen tot meer dan drie jaar, dus zien ze geen andere uitweg dan zelf aan de slag te gaan met hormonen. De hopeloosheid werd steeds meer en meer. Ik ben er zelf depressief door geworden, ook suicidaal. En ja, wat ik juist, die zorg die ik zo hard nodig had, die leek steeds eigenlijk verder weg. En toen dacht ik zo van, ja. Eigenlijk ziet het nog als enige uitweg hieruit om nou, nog proberen zelf medicaties te doen. Anders gaat het denk ik echt niet meer lukken. Minister Kuipers van Volksgezondheid wil extra klinieken. zodat jonge transpersonen niet meer jaren maar maanden hoeven te wachten. De rechtszaak rond Ridoan Tachi moet niet meer in de bunker worden gehouden. Die oproep doet de politie aan het Openbaar Ministerie. Onderzoeksjournalisten van Volle de Monni zijn erachter gekomen. Megaproces in die rechtbank kost te veel personeel die de boel in goede banen moeten leiden. En de politie is ook bang voor een ontsnappingspoging. Ze zien liever dat de verdachten de zaak volgen via een videoverbinding. Volgende week horen de verdachten welke straf er wordt geëist. Dan waarschijnlijk wordt het weer heel druk rond de bunker. Over iets meer dan een uur begint in de Tweede Kamer een stikstofdebat. In Stroel protesteerden gisteren tienduizenden boeren tegen die plannen. Veel van hen hopen dat het debat in de Tweede Kamer vandaag iets gaat veranderen. Maar het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. En nog iets minder dan een maand, dan wordt er weer volop gewandeld en gefeest bij de Vierdaagse. Maar één van de lopers is er deze editie niet bij, Bert van 90. Hij is niet meer topfit. Bij de laatste editie voor corona ging het al wat minder soepel... en had hij de hulp van zijn medelopers hard nodig. Ik had helemaal geen energie. Ik ben blij dat het einde gehaald. Vooral die mensen die zich ingespannen hebben, denk het al. Op eigen benen had ik het ik niet gehad. Bert liep 71 keer de Nijmeegse Vierdaagse... en tikte zo in totaal meer dan 14.000 wandelkilometers aan. Weer, volop zon. Het wordt vanmiddag 27 tot 31 graden. Vanavond kan het in het zuiden gaan omweren. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een vrij gemiddelde ochtendspits. De meeste vertraging wordt momenteel veroorzaakt op de A10, de ring van Amsterdam. Aan de zuidkant, vlak voordat je de A4 richting Den Haag oprijdt, kom je in de file te staan voor, voor vanaf knooppunt Watergasmeer komt omdat bij knopend De Nieuwe Meer een lading glas is gevallen. Twee rijstroken zijn dicht en momenteel is de veegwagen onderweg. Hou rekening met een half uur vertraging. Wat verder opvalt is de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Want bij Permarent was een ongeluk gebeurd, nu is de weg weer helemaal vrij. Je vertraging is nog 20 minuten. Tot slot nog een file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Het rijdt langzaam over 11 kilometer tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. En je vertraging is ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Aan de B.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 Wet nu zie hem in de ochtend. Oh, what a night. Late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 and my, oh please don't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 He's a demon He's a He's a Yeah yeah yeah yeah, yeah. yeah. yeah.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 nooit genoeg. Ik sta weer met mijn vrienden in mijn favoriete kroeg. Ik wil nog uren blijven, maar de tijd gaat zo snel. Dus neem er een van mij. Ik heb ze al besteld. 3, 4, bier, geen water. Hey! Is zo 5, 6 uur later. Hey! Mijn papa zit een mol voor de kater. Hey! We gaan nooit meer slapen. Maak hey! mijn moeder niet trots. Hey! We groeien nooit op. Hey! Alles op de. Hey! We geven geen. Oh! Ze kennen mij bij de bar, Ik ben met de bar. De barkeeper is van de zart. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Stop. You made it there!